Morgen flinke zonnige periode en droog. Dit, was het... Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad een file op de A2, Utrecht-Tenbos, tussen het Oude Rijn en Nieuwegein 2 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers...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 Ja, voldoen we zijn er. Goedemiddag, hier uh, zijn we weer uh, in sterbezetting vandaag, dames en heren. We hebben echt uh, het A-team opgesteld vandaag. Dat moet Van Marwijk vanavond ook maar doen, vind ik. Uh, we hebben uh, het ster opgesteld, want er staat hier iemand in een oranje trui aan de knoppen. Met oranje haar ook nog. Met oranje haar ook nog. <laughs> Ja, Hij wordt helemaal voor de leven gegooid. Want uh, jij ja, doet dat niet zo vaak de techniek nee, nee, nee, van het programma. Nee, nee, nee. Het wordt een goede test voor me. Het wordt een hele goede test. Dus als er iets misgaat dames en heren... Ligt dan, het aan mij? Dan ligt niet het aan je die... stoelstil. Nee, en ook niet aan mij. Nou, normaal draag ik zelf de verantwoording. Maar ja, ach, ja, weet je wat het is? Mijn arme meisje is door de rug gegaan. Die kan niet op of neer bijna. Dus je zit nog thuis nu naar de radio te luisteren. Schatje, de volgende plaat gaan we voor jou draaien, hoor. Eh... Uh, Oh nee, dat klopt niet. Nee, want de titel is niet toepasselijk. Nee, dat kunnen we, dat kunnen we niet doen. Nou ah ja, ik weet wat ze mooi vindt. Dus ze zal straks wel iets, even iets van draaien. Maar wat gaan we doen? Uh, Albert-Jan heeft wat meegenomen. Ik heb wat meegenomen. Uh, een aantal verzamelplaten. Zoals bijvoorbeeld, uh, ja, wat heb ik hier? Herinnert u zich deze nog? Dan heb ik ook nog de Rolling Stones story. Ja, wat ik daar aan mee moet. Eh uh, uh, <laughs> <laughs> heb ik ook nog de Golden Hits of the 60s. en uh, ik heb een speciale plaat meegenomen die ik eigenlijk altijd alleen op cd had maar dankzij uh, het Wapenverzandvoort die beroemde collectie heb ik hem dus nu ook op LP en dat is uh, Robert Cray Band uh, Don't Be Afraid of the Dark dat is wel lekkere muziek vind ik dus uh, die gaan we ook onder andere draaien maar we gaan beginnen met uh, Peter en Gordon, een nummer dat uh, geschreven werd door de Beatles en uh, de jongens die ook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 dat eigenlijk in de vaart der volkeren is opgestoomd natuurlijk door... Door het uh, feit dat Peter Asher de broer was van Jane Asher. En Jane Asher uh, was in de tijd het liefje van Paul McCartney. Van de Beatles. En ja, Peter Asher. Die, uh, daardoor is het natuurlijk uh, allemaal een beetje. Uh, in de volkeren opgestoomd. Uh, zal ik maar zeggen. Bij uh, Peter en Gordon. Uh, nou, ze hebben nog steeds een webs website. Het is niet te geloven dat ze het allemaal nog hebben. Die, die Peter en Gordon. Maar uh, ja, hij ziet er allemaal liefst wel erg jong meer uit. Maar uh, bestond er. Dus inderdaad, uit uh, Gordon Waller en, uh, en Peter, Peter Asher. Dat waren de, de mensen die het duo uh, vormden. Uh, en uh, Piet, uh, Gordon, Peter Asher, die leeft overigens nog steeds. Die is nog steeds actief ook. Uh, onder andere ook als, uh, als producer van, uh, van, van James Taylor. Onder andere, die hij ook in de tijd ontdekt heeft. Want de eerste plaat van James Taylor, Fire and Rain en zo, die kwam dus uit op het Apple-label van de Beatles. En uh, ja, ik weet niet of je laatst die prachtige documentaire gezien heeft... over de Troubadour in uh, Los Angeles... die club waar singer-songwriters uh, hoogtij konden vieren. Uh, wat prachtige documentaire overigens... waar uh, heel veel uh, beroemdheden... zoals bijvoorbeeld uh, Carole King en James Taylor... en uh, Elton John, onder andere... Uh, nou, ja, eigenlijk de eerste stappen hebben gezet op, uh, op de weg naar uh, Roem. Fantastische documentaire. Goed, Peter en Gordon dus, en A World Without Love. En omdat we in de zomer uh, zitten, dames ja, en heren. Meteorologisch gezien is de zomer al begonnen. Ik merk ik er nog niet zoveel van, maar <lacht> hij is wel begonnen. Ik zag het al, weet je, ik weet dat, uh, dat de zomer begonnen is. Nee, vertel. Nou, er stonden weer twee treinen op het station van Zandvoort. <lacht> Oké, okay, ja. dat betekent dat je elk kwartier uh, naar Haarlem en Heen en terug kan. Dus ik vind dat dus voor mij wel een voordeel. ik heb dan een veel betere verbinding naar mijn plaatsje Beverwijk. Maar goed, maakt niet uit. Uh, we gaan vrolijk verder, dames en heren. Uh, het volgende nummer dat komt uit de collectie van de heer A.J. Vos, die hier achter de knoppen staat. Ja, zomerse taferelen. En, ja. Uh, dit is uh, Jen en Dean en het komt eigenlijk van een, uh, uh, een film. Dat was van de film Dead Man's Curve. Ja. En Jen en Dean waren een rock roll duo uh, populair vanaf de late jaren 50 uh, door het midden van de jaren 60. En die bestond uit uh, uh, William Jen Barry en Dean Torrance Ormsby. Ja. Ze werden geassocieerd uh, met de vocale surfrage die later gepopulariseerd werd door de Beach Boys. En ik heb natuurlijk een toepasselijke nummer. En nu moet ik drie dingen tegelijk doen. Dus dat wordt ingewikkeld. Ja. Uh, we gaan luisteren naar Surf City. Dat het plaat ik niet. Heel goed. Sorry. Heerlijk he, allemaal. Jen en Dean en uh, de SurfSound. En uh, die SurfSound is natuurlijk later uh, wereldsberoemd geworden... door, uh, door natuurlijk uh, door de Beach Boys. En uh, wat de Beach Boys betreft, uh, dames en heren, is misschien wel interessant. En dan ga ik even aan Albert Jan vragen of hij even de computer aan wil, uh, wil zetten. Want ik ga nu even zondigen. Dat mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat ik nu doe, maar ik ga het wel doen. Ehm... Uh, want dit is namelijk de nieuwe single van de Beach Boys. En dat is een fantastisch leuk nummer. En dat is natuurlijk ook voor ons op het lijf geschreven, dames en heren. Want het nummer heet That's Why God Made The Radio. En dat is een fantastische plaat. Dus als jij even de computer openzet, dan hoor je nu de Beach Boys. ...zondigen we nu natuurlijk, want we ja. zitten muziek uit de computer te draaien... ...terwijl we eigenlijk altijd zeggen van, uh, we doen het alleen van vinyl. Maar dit komt ook op vinyl uit, dus daar mag het. Een beetje promotie. Beach Boys dus, dames en heren, na twintig jaar hebben ze weer gezamenlijk... ...in de originele samenstelling, althans diegenen die nog leven... ...want er zijn er een aantal niet meer, onder andere de drummer is, uh, is er niet meer. Um, maar in originele samenstelling, voor zover mogelijk dus... ...hebben ze dus weer een album gemaakt en uh, ja, je hoort af en toe wat neg negatieve kri kritieken zo van, ah die oude mannen zo de op jongens nee, maar wel, wel die jongens hoe mooier ja, uh, uh, het is het feit dat Brian Wilson gewoon weer met zijn, met zijn broers en met Bruce Johnson en met L Jardine en met Mike Love, gewoon weer een prachtige cd gemaakt heeft, dat vind ik alleen maar bewonderenswaardig, want die gasten zijn intussen ook allemaal zo'n beetje de 70 gepasseerd geloof ik dus ik vind dat altijd bewonderenswaardig en ik vind dat we maar nou eens een keer moeten stoppen met dat gezeik van een, heel veel van de Zeg maar jongeren. Uh, critici, of DJ's die vinden dat, dat als je de, die leeftijd bereikt hebt, dan je maar achter de geraniums moet gaan zitten. Want nee. da daar teken ik gewoon nu eens een keer ernstig. tegen tegenaan. Ik bedoel, en ik hoef alleen maar even te memoreren aan het concert wat ik laatst zag van Paul McCartney. Uh, ja. Ook bijna 70, die wordt overigens volgende week 70. Um, uh, volgende week maandag, als ik het ik, goed heb. Ik, ik voel hier weer een special aankomen voor de vernieuwjaren. Uh, het zou kunnen, ja. <lacht> ja, volgende, ja, dat kunnen we wel doen. Volgende week. Doen? Uh, ja, ik Paul denk door de, door de eeuwen heen? Door de eeuwen heen, ja. Want hij wordt per slot aanstaande maandag wordt hij 70. Maar goed, ik wou even zeggen dat uh, zo'n man tegen de 70 toch eventjes een concert naar is staat. te even van bijna drie uur non-stop. En dat heb ik niet veel jonge mensen zien doen. Ik wil niet alle jonge mensen over een Ik wil niet zeggen dat dat allemaal niks is. Maar we moeten ook eens een keer stoppen met het discrimineren. ...van leeftijden. En ik uh, bedoel, ook muzikanten die boven de 70 zijn... ...kunnen nog best hele mooie dingen doen. En de Beach Boys bewijzen dat met dit prachtige nummer. That's why God made the radio. Um, het album is vorige week uitgekomen. En ik heb er al wat stukken van gehoord. En het is gewoon mooi. Het is gewoon weer echt zoals de Beach Boys horen te klinken. Ja, en dat het niet meer zo fris is als 30, 40 jaar geleden... ...dat is wel duidelijk. Natuurlijk, maar dat is allemaal toch niet erg. He? Nee, zeker niet. Oké, okay, nou, hierbij hier hebben we dat statement ook hoe even Hoe wijn behoeft geen krans. En hoe ouder de wijn, hoe beter die klinkt. Ja, ik vond laatst in mijn... Ik vond laatst in mijn, <lacht> <lacht> mijn wijnwerk... Nou, ik niet, maar mijn vriendin dan. Die vond in mijn wijnwerk een wijn uit 1978 of zo. Nou, dat is dus echt oud. Dat, dat, is, dat is vrij oud, ja. Ja, dat is vrij oud. <lacht> Zal ik ooit waarschijnlijk een keer gehad hebben in een kerstpakket of zo. En ik drink zelf geen rode wijn, dus... Kan vandaar je daar, dat hij er nog lacht, Vandaar dat hij er nog lag. Maar goed, uh, Walking Back to Happiness is het volgende liedje, dames en heren. En daar heb ik wel weer een leuke, leuke herinnering aan. Want, uh, of tenminste, dat uh, weer een leuke uh, associatie mee. Want dat stuk liedje dat. Oh, uh, uh, ja, Zat ik je weet trein, ik trein weet, of zo? Ja, of dat, is dat... Trein, ja. <laughs> <laughs> dat is die trein. Dat is die trein. Maar goed, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, aanstaande uh, zaterdag en zondag... en volgende week dinsdag geef ik met een leuke... mijn theatergroep-plugin uit de Muiden... een leuke drie voorstellingen in het Witte Theater in de Muiden. Uh, de zaterdag en de dinsdag zijn uitverkocht. Maar als u het wil zien... het wonderlijke laas van de weduwe zijn dan kunt u nog zondagmiddag terecht. Uh, en u bent u ruim op tijd weer thuis voor de voetbal. Dus... Uh, in het Witte Theater, het begint om half drie, als ik het goed heb. Het wonderlijke relaas van de weduwe Vaas. En daar zit het volgende liedje dus ook in: Walking Back to Happiness. Hier is. Hoe uh, heet dat ja, mensen ook oh. weer? Ja, dat kan ik nog niet zien, maar dan moet ik ronddraaien. Helen <laughs> ja, Heel Goed. hebben <laughs> Shapiro, uh, leuk jong zanger is je, dames en heren. Uit begin 60 jaren. En uh, ja, altijd komt er altijd bij mij alweer een, ergens iets met de Beatles naar bal natuurlijk. Uh, want zij heeft toch uh, regelmatig samen opgetreden met, uh, met de heren Beatles dat, toen die gasten nog uh, live speelden natuurlijk. Goed, uh, volgende ik zei het al, ik heb ook meegenomen... Uh, uh, ik heb ook meegenomen een LP van Robert Cray En die LP heet Don't Be Afraid of the Dark Robert Cray uh, was, uh, is geboren in uh, uh, Even kijken hoor, waar is hij dan nou geboren? Oh ja, hij is geboren <laughs> <Gevoelig>. <laughs> Hij is geboren in Columbus in Georgia En dat is gebeurd op 1 augustus 1953 En hij is een bluesmuzikant En een uh, hij ja, samen met uh, vergeren als George Thorgood en Stevie Ray Vaughan legde hij zich toe op het vernieuwen van de gitaarblues. Uh, en het schrijven van liedjes in de jaren tachtig. Hij startte met gitaarspelen in zijn tienerjaren. Het middelonderwijs begon de liefde voor blues en soul te groeien. Doordat hij platen begon te verzamelen. Tegen zijn had had Crazy. Zijn, heldere, uh, zijn helden Albert Collins. Freddie King en Muddy Waters live gezien. Uh, nou, de LP die wij uh, nu gaan draaien. Dat is dus Don't Be Afraid of the Dark. En het nummer wat wij daarvan draaien. Dat heet Don't You Even Care. It is Robert Cray. Robert Cray, dames en heren, besloot eh, nadat hij zijn helden eh, Albert Collins, Freddie King en Muddy Waters gezien had eh, zijn eigen band op te richten. Deze begon op te treden in de steden aan de westkust. Na vele jaren van, eh, van regionaal succes en het uitbrengen van het album Who's Been Talking bij Tomato Records... Kon uh, Cray uh, beginnen bij Mercury Records in 1982. Uh, zijn uh, derde uitgave, Strong Persuader, leverde Cray een uh, Grammy Award op. En de single Smoking Gun gaf hem naamsbekendheid bij een breder publiek. Uh, hij was ook uh, tevens trouwens een openingsact voor vele grote artiesten. Uh, hoofdzakelijk gebruikte hij uh, verder gitaren... Uh, met name de modellen Telecaster en Stratocaster. En dat is ook wel te horen, want die hebben toch wel een heel apart geluid. Uh, en speelde dus in een band die voornamelijk of hoofdzakelijk uh, bestond... uit een bas, uit drums, uit keyboards, een saxofoon en trompet. Robert Kray dus van de LP uh, Who's Afraid of the Dark. En daar gaan we natuurlijk wat meer van draaien. Verder hebben we ook nog wat andere mooie platen liggen natuurlijk. Ik heb ook onder andere... Uh, om de Stones fans een beetje blij te maken ook de Rolling Stones story hier nog liggen uh, want ja die zullen het weer niet naar de zin hebben. Als we inderdaad volgende week. een special Paul McCartney gaan doen. Vanwege zijn 70ste verjaardag. op aanstaande maandag. Ik ga dat wel doen. Ik vind het ja, wel een het goed idee niet, voor jou. Het dat hoeft niet hoor. Maar ja, wel, ik vind het een fantastisch <laughs> idee. En Paul McCartney is mijn held. Dus ik ja. ga dat gewoon doen. En of je het nou leuk vindt of niet. Ik doe het gewoon. Nou, veel, veel, veel, veel nummers. Met dat, met dat, ene, dat klassieke gitaartje van hem. dat ja, merk weet ik niet. Maar nou, je weet ik ga natuurlijk. Wat ik, wat, ik, wat ik op LP van hem heb. Albums heb ik natuurlijk alleen maar op cd. En ja, die mogen we niet draaien. Maar uh, zijn, uh, zijn, zijn platen natuurlijk. Zoals McCartney en Rem hebben we al uh, een tijdje geleden al gehad. Een paar weken geleden. Uh, verder natuurlijk Red Rocks, p Band on Band on the Run, City Lo of uh, uh, uh, wat a ding. Wings at the Speed of Sound en dat soort dingen. Die heb ik wel op LP. Dus die ga ik volgende week ook beslist meenemen. Dus... Voor degenen die luisteren en die van Paul houden, van Mecca houden. Nou, oké. Okay. Volgende week is hij aan de beurt vanwege zijn 70ste verjaardag. Die aanstaande maandag, overigens, plaatsvindt. Want 18 juni 1942 is hij geboren. Maar goed, dat vertel ik u volgende week wel wat meer over. Nu gaan wij door met. Uh, weer een liedje dat ook voorkomt in de leuke voorstelling. van het wonderlijke relaas van de Weduwe Servaas. Uh, en het is van Herman's Hermits, en het heet No Milk Today. maar dat komt waarschijnlijk omdat het naadsmerig is. Ja, dat heb je met die oude platen, het verzamelt natuurlijk stof bij het leven. Uh, Hermits, Hermits, No Milk Today, een hit die geschreven werd overigens door Graeme Goldman. En uh, Graeme Goldman, die kennen we dan allemaal weer als een van de belangrijke schrijvers voor de band 10CC. -10 maar voordat hij daar uh, al uh, mee bezig ging, uh, had hij al een aardig aantal grote hits op zijn naam staan. Ik noem er een paar bijvoorbeeld Dit No Milk Today maar ook diverse nummers voor de Hollies zoals bijvoorbeeld Bus Stop ook dat waren allemaal composities van meneer Goldsman voordat hij toetrad met Eric Stewart en Godley en Cream tot de band 10CC um, Nou, ik hoop dat de volgende plaat weer beter klinkt. Denk het wel. Want, ja, denk het wel. Heb je het opgelost? Lacht niet aan de naald. Lacht niet aan de naald? Nee. Oh, was de plaats Lacht aan de technicus. Oh! <laughs> Sorry, collega's. <laughs> ik leer het nog wel. Ik denk dat ja, jij gewoon klappen krijgt volgende week. <laughs> nou, ik denk dat als, als je als, als geen last meer hebt van de rug, kom ik niet langs. <laughs> nee, dat durf je niet meer. Niet? Nee, dat durf je nee, niet nee. meer. Nee, nee, Pas maar op. Eh. Um, Goed, wat wou ik zeggen? Oh ja, uh, we gaan even door met een band die uh, opstonde in de vaart der Volkeren. Uh, in het kielzocht van onder andere natuurlijk Pieter Tosch. Uh, Bob Marley, de grootste reggae vertolker die we ooit gekend hebben, een legende. Helaas ook veel te vroeg overleden. Maar dat zal ook de gelegen hebben aan zijn levenswijze, uh, want uh, de geestverruimende middelen waren hem niet vreemd, uh, maar hij had ook heel veel kanker in zijn lijf zitten, uh, ik geloof wat? Uh, door zijn hele lijf op elke plaats had hij dat wel, en daar is hij uiteindelijk dan ook veel te vroeg aan overleden. Maar we hebben het niet over uh, Bob Marley, we hebben het over een band die in zijn kilzog meeging, een band afkomstig uit Nassau. En dat is third, third world. Wat een taal dat Engels. Third world. Dat moet je uit laten spreken door Kermit de Kicker. Ja, dat kan. of een stedeler die, die doe je. Ja, zoiets Third world. En het nummer wat we ervan draaien van deze LP dat heet uh, One Cold Vibe. Hier is third, a third world. Yeah. En dat was het geluid van uh, Third World, een uh, reggae-band afkomstig uit Nassau, uh, dames en heren. En ja, dat ligt natuurlijk allemaal een beetje daar in de buurt, bij, in de Caribbean, bij uh, Jamaica, in de buurt en zo. Uh, en een band die dus ongeveer gelijkertijd mee uh, reisde op uh, de roem van onder andere Bob Marley en Peter Tosh, natuurlijk. Uh, ja, goed. Uh, nou, we gaan uh, even iets draaien van de Stones wel per slotverrekening heb ik die LP ook meegenomen. Rolling Stone Story is eigenlijk wel een uh, mooi uitgebracht album. Met een uh, mooie hoes. Met mooie foto's vooral. Ook erin. Nou ja, mooie foto's. Ja, mooie foto's. En uh, het is een uh, verzamel LP natuurlijk uit de Decca periode Er zijn twee uh, albums van. En daar staan uh, dus alle hits die ze in de tijd hebben van... Uh, in die tijd van Decca hebben gemaakt... Uh, die staan er natuurlijk allemaal op. Uh, beginnend bij hun allereerste hit Come On... het eerste plaatje wat ze ooit maakten... Uh, en natuurlijk met als laatste zo'n beetje de nummers uit... Uh, ja, de, de, de tijd van Let It Bleed en zo. Het laatste nummer wat hierop staat uh, is bijvoorbeeld Gimme Shelter. Prachtige platen zijn het allemaal... en we gaan uh, even het nummer draaien... waarmee de Stones terugkeerden naar hun roots... Na nou, het uitbrengen van The Satanic Tissue, Request, waarin zij wat een beetje beschouwd als het antwoord op Sergeant Pepper, uh, gingen de heren ook op de psychedelische tour En uh, dat beviel niet zo goed. Uh, en vandaar dat ze daarna uh, terugkeerden naar hun roots. Namelijk het spelen van gewoon rauwe rock and roll, blues en rhythm and blues. En toen kwamen ze met een gigantisch nummer uit. En dat heette Jumping Jack Flash is in de Stones. Stones, jumping jack, flash, noemen, waarmee ze dus terugkeerden naar uh, hun route, namelijk het spelen van gewoon lekkere, stevige uh, rock roll and roll en rhythm and blues na het uh, psychedelische experiment der Satanic Majesties Request. Stones dus, van de LP, de Rolling Stones Story. Uh, we gaan verder met Robert Cray. Ja, Robert Cray. Uh, van het album dat hij uitbracht in 1988. Jawel. In 1988 uh, en uh, wij draaien van dit album Your Secrets Safe with Me. Hier is Robert Cray. Robert Cray en Band uh, uit 1988 van het album Don't Be Afraid of the Dark. En uh, in, 19, of in 2011 trouwens werd uh, Robert Cray opgenomen in de... Uh, even kijken, hoe heet het ook weer? Oh ja, in de Blues Hall of Fame. Je hebt de Rock'n'Roll Hall of Fame, maar je hebt ook de Blues Hall of Fame. En in 2011 werd uh, Robert Cray daarin dus opgenomen. Nou, fantastisch, lekker album. Ik vind het ook lekkere muziek trouwens. Uh, en ik vind het... Uh, maar vooral ook leuk omdat hij zo'n, zo, zo, zo, echt zo'n lekker gitaargeluid heeft. He, niet altijd gelijk van dat gescheur en dat, eh, uh, opendraaien, versterken, en oversturen. Maar ook gewoon een mooi, uh, clean gitaargeluid. Zoals Mark Knopfler dat bijvoorbeeld in het begin van Dive Straits ook had. En weet je, ja, dat echte mooie Fender geluid. Ben ik wel een beetje gek op, eigenlijk. He, we het is wel begonnen bij Hank B. Marvin van de Shadows. En zo steeds verder. Um, we gaan door met de zombies. Een mens met Rod Argent en Colin Blunstone, onder andere. Eh, die in de jaren 60 en 70 natuurlijk bekend stonden om toch wel weer hele aparte opvattingen over bepaalde nummers. En vooral door, natuurlijk door het eh, fantastische keyboardspel van Rod Argent en het. Eh, de ongelooflijke, aparte en mooie stem van, uh, van Colin Blundstone. Die we later ook natuurlijk nog teruggehoord hebben. Bij onder andere die Alan Parsons Project. We gaan het toepasselijk nummer draaien. Want we hopen natuurlijk allemaal een beetje op de zomer. En vandaar dat wij van de zombies gaan draaien. Summertime. It's summertime. He? Ik denk je al een, een complete vinyljaren uitzending zou kunnen vervullen met alle covers van... Van dit nummer, Summertime. Ik denk dat, uh, dat er bijna niemand in de wereld is die dit nummer niet gecoverd of gezongen of gespeeld of wat dan ook heeft. Er zijn natuurlijk hele beroemde versies. Oorspronkelijk komt het natuurlijk uit de opera Porgy and Bess van George en Ira Gershwin. Uh, daar werd het uh, oorspronkelijk gezongen, maar het is later natuurlijk een jazz standaard geworden. En ja, wie zal hem niet gezongen hebben? De Zombies in dit geval met het prachtige Summertime. Uh, we gaan tot het nieuws, denk ik. Ik denk, ja, dat zal wel lukken tot het nieuws. Verder met The Small Faces. En van The Small Faces draaien wij het onvergetelijke werkje Lazy Sunday, The Small Faces. Uh, it be nice to get on with But they make it very clear, they've got room for rape. Okay. Um, ja, Het is bijna drie uur, dames en heren. En uh, dat betekent dat wij uh, overgaan naar het nieuws en het weer en de boodschappen. En na, daarna dus bij u terugkomen. We gaan ondertussen even proberen om het klein beetje geluidsprobleem wat we hebben op te lossen. Komt allemaal goed. Dus tot zo na het nieuws. Bye, tot zo.